Uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Duizenden basisscholieren zijn de dupe geworden van het schrappen van de eindtoets, zegt het Centraal Planbureau. Het CPB schat dat zo'n 14.000 leerlingen een hoger schooladvies zijn misgelopen. Vanwege de coronamaatregelen ging de eindtoets in groep 8 niet door. De afgelopen jaren kreeg ongeveer 8% van de leerlingen naar aanleiding van die toets een hoger schooladvies. Het CPB zegt dat vooral leerlingen met een migratieachtergrond en kinderen uit armere gezinnen de dupe zijn. In het centrum van Beuningen in Gelderland is vanochtend een schietincident geweest. Daarbij is één gewonde gevallen. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht. Twee mannen met bivakmutsen zijn op de vlucht geslagen. De politie heeft het gebied in Beuningen ruim afgezet. Het RIVM was verrast door de snelle corona-uitbraak in Nederland. Dat zegt Auda Thiemen, hoofdlandelijke infectieziektebestrijding van het RIVM. De verspreiding van het virus ging veel sneller dan verwacht... doordat veel teruggekeerde wintersportgangers corona hadden opgelopen... en door de viering van carnaval. Tiemen realiseerde zich pas hoe ernstig de epidemie was... toen het misging in de Italiaanse ziekenhuizen. Inmiddels lijkt het virus in Nederland steeds meer onder controle... Maar het RIVM verwacht wel een tweede golf, vermoedelijk in het najaar. De Italiaanse componist Ennio Morricone is overleden, melden diverse Italiaanse media. Morricone componeerde muziek voor talloze films, zoals Once Upon a Time in the West, The Good, the Bad and the Ugly en A Fistful of Dollars. Morricone schreef op zijn zesde al muziekstukken en studeerde aan het conservatorium. Zijn muziek is in meer dan 400 films en tv-producties te horen. Enio Morricone was 91 jaar. Het weer wisselend bewolkt, verspreid over het land wat buien... soms met kans op onweer. Temperatuur 17 tot 20 graden. Morgen overwegend droog, alleen in het noorden kan dan een bui vallen. Dan wordt het opnieuw rond 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Welkom bij ZFM Radio, het station van Zandvoort. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mag vanochtend uw muzikale gastheer zijn. We gaan snel door met het volgende nummer... en dat is de artiest van de dag die ik vandaag heb uitgekozen... Good Old Gerard Cox, bekend in vele rollen. laatstelijk nog op tv met drie maten de wereld rond, maar... Hij is ook een heel gave zanger. En uh, we gaan nu luisteren naar een nummer... wat oorspronkelijk van Glenn Campbell was... By the Time I Get to Phoenix. En in de Nederlandse versie van Gerard... is het geworden Tegen de Tijd dat ik bij Parijs ben. Tegen de tijd dat ik bij Parijs ben Gaat ze opstaan Ze vindt het briefje dat ik heb geschreven Naast haar bed Ze moet lachen dat ik ben weggegaan. Want dat heb ik al zo vaak, zo vaak eerder al gezegd. Tegen de tijd dat ik in Nies ben, gaat ze werken. Pauze van kantoor Pakt ze de telefoon Maar dan hoort ze alleen maar Alleen maar, oh zo tergend Dezelfde, dezelfde, dezelfde Toon. als ik eindelijk in Rome ben gekomen, gaat ze dromen. Ze draait zich om en om en zegt heel zacht mijn naam. huilt als ze begrijpt dat ik nooit terug zal komen terwijl ik zo vaak zei dat ik weg zou gaan ze leefde in de waan dat ik nooit zo! Ja. Just Deze relaxte muziek, Full on the hill, kwam van de beroemde Engelse a cappella groep The King's Singers. Voornamelijk actief in het klassieke repertoire, maar ze maken ook regelmatig een uitstapje naar de popmuziek. Zoals de trouwe luisteraars weten probeer ik altijd de muziek van meerdere windstreken en meerdere talen in mijn programma te draaien. En vandaar dat er nu wat in het Duits klaar ligt. Reinhard May kennen we natuurlijk allemaal van de tune van het programma Met het oog op morgen. Maar deze hele gave Duitse singer-songwriter heeft natuurlijk veel meer gemaakt. En we gaan nu luisteren naar zijn nummer Jahreszeiten, oftewel de jaargetijden. Ik maak die beiden gern.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 So friedlich wie ein Erntefeuer in die Nacht hinaus. Ich ahn sie beieinander sitzen, seh sie in Gedanken. Die beiden alten Leute in dem stillen Haus. Die Jahreszeiten eines Lebens haben die zwei vorüber.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 Maai, prachtig nummer, prachtige tekst. En van het Duits schakelen we nu over naar het Frans. En dan staat een echte gigant uit het Franse uh, artiestenlegioen uh, klaar, namelijk Michel Sardou. En ik ga van hem draaien het nummer Dizan ans Pluto, oftewel 10 jaar eerder.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 Ik plutôt gêné. Quelle drôle d'idée! Danser, c'est suffisant. Je ne sais plus comment finisse la chanson. J'ignore.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 Déjà vieillie, je ne sais plus comment finissait.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 En dat was Michel Sardou, Dizan Pluto Van het Franse repertoire schakelen we over naar het nog verdere zuiden. En we gaan luisteren naar Passion Vega. Passion Vega werd geboren in Madrid... maar heeft eigenlijk de hele leven in Malaga gewoond... en is dan ook beïnvloed door de muziek die in Andalusië te horen is. Wij gaan luisteren naar het nummer El Riagero, oftewel De Reiziger... Su barco encallar en tantos puertos que en su mirada hielo, siete mares, anduvo voy desandó tantos lugares que quise andar la senda de sus besos Yo quise despertar junto al viajero y al ver mi almohada augué toda esperanza Un trotamundo sigue sus anda Dan krijgen we na Passion Vega uh, het nieuws van Jelmer. Ik zet hem even op zender. Een goedemorgen Jelmer. Ja, goedemorgen. Daar was je weer en ik ook weer. Ja. Uh, Jan, wel maar. Zoals te doen gebruikelijk rond de klok van half elf. Wat voor nieuws heb je voor de luisteraars van ZFM? Uh, ja, eigenlijk een beetje een terugblik op wat er afgelopen weekend is gebeurd in Zandvoort. Uh, om te beginnen dat vanaf vrijdag 3 juli het voorhanden hebben voor het verkopen en gebruiken van lachgas verboden is in de gemeente Zandvoort. Ook is het verboden om goederen bij je te dragen die voor het gebruik van lachgas bestemd zijn. Net als in Bloemendaal staat het verbod nu ook in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening van Zandvoort. Uh, het is, uh, daar staat in dat het verboden is op een openbare plaats, op openbaar water of in een voor publiek openstaande gebouwen... lachgas of daar, daarop gelijkende waar met een ballon of enig ander hulpmiddel te gebruiken, toe te dienen... ...of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben... Uh, de politie Kennenbekus meldt op haar Facebookpagina dat er nu ook meteen repressief opgetreden wordt. Een zogeheten Zero Toler Tolerance beleid noemen ze het zelf. Um, in de nacht van vrijdag op zaterdag is in een, heeft er in de Haltestraat een vechtpartij plaatsgevonden. Ja, dat hoor je een... nooit op de monitor hè? Het is niet duidelijk of er ja. gewonnen zijn. Dan kan je het op. alleen maar op je koptelefoon. Oké. Hey. Even na één uur ontstond er een vechtpartij in het uitgaansgebied. Uit voorzorg kwam de politie met meerdere eenheden ter plaatse. Onder andere agenten uit Haarlem en een hondenbegeleider. Toen de politie eenmaal arriveerde was de rust snel wedergekeerd. Twee jongens zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. En dan, uh, na de brand van afgelopen weekend bij Beach Club 10... gloort er weer een beetje hoop voor eigenaar Bas, Lemmert, Bas Lemmens en zijn vrouw Bodien... Want er is een doneeractie op touw gezet voor het behoud van een seizoenspaviljoen. Met de actie Steun Beach Club 10 hebben een aantal initiatiefnemers besloten om het seizoenspaviljoen te helpen na de brand. Via social media, onder meer op Facebook, is er een donatieactie opgezet. Dit om de mensen van Beach Club 10 uh, te steunen die het in hun ogen toch al moeilijk hebben. Vanwege de beperkende maatregelen bij het indammen van het coronavirus. Via uh, ...doneren en doel kunnen mensen desgewenst het echtpaar helpen... ...in deze nog moeilijkere tijd die sinds dit weekend uh, eigenlijk nog uh, triester is geworden natuurlijk. Uh, dan nog even terug naar gisteren met een drive-in show op het circuit van Zandvoort... werd de start van het Formule 1 seizoen in Oostenrijk gisteren ingeluid. Op maar liefst drie grote schermen konden de uitverkoren racefans ...het spektakel en Max Verstappen vanuit een auto bekijken... Onder hen waren zo'n 100 zorgmedewerkers die als bedankje voor een inzet in de coronaperiode hiervoor uitgenodigd. Uh, dit werd dan ook uh, enorm gewaardeerd uh, door onder meer een medewerker van het VUMC. En het is een, uh, op deze manier een leuk dankje wel voor het ziekenhuis dat we hier mogen komen. Uh, dus daar waren zij heel erg blij mee. Uh, de stemming zat er aan het begin van de race al meteen goed in. De meeste bezoekers hadden de goede hoop dat uh, Max Verstappen op zijn minst een podiumplek zou bemachtigen in Oostenrijk. Maar deze droom, uh, zoals velen ook hebben kunnen zien, is een binnen een kwartier voorbij. Als blijkt dat Max wegens technische problemen na elf rondes al moet uitvallen. Uh, dit was een domper voor ook het uh, publiek daar uh, op het circuit. Maar dat mocht de pret niet drukken. Het werd toch nog een spannende wedstrijd en dat is onder meer te zien aan dat er in totaal... Elf coureurs de finish niet haalden. Dus dat was sowieso een spektakel. Um, dan nog als laatste. Het Zandvoort Museum nu het weer mag. Uh, gaat aanstaande woensdag weer een buitenwandeling organiseren. Deze keer door de historische kern van Zandvoort. Een wandeling met gids. Met de start bij het Zandvoort Museum. En dan door het gedeelte oud Zandvoort. Met verhalen en uh, leuke weetjes over het uh, uh, historische kern van Zandvoort. Uh, zoals ik al zei, deze vindt plaats op 8 juli, aanstaande woensdag. Uh, voor 5 euro per persoon start je voor het Zandvoort Museum vanaf 2 uur. Reserveer je voor kan via het telefoonnummer van het Zandvoort Museum 023-2050-972. Of je kunt een mailtje sturen naar info.zandvoortmuseum.nl en daar kun je je dan ook aanmelden. Uh, meer informatie over deze en andere activiteiten is ook te vinden op de website van het Zandvoort Museum. Uh, ja, tot zover het nieuws van vandaag. Nou, hartstikke bedankt, Jelmer. Dat waren weer interessante wetjes. Uh, dank en tot een volgende keer. Ja, doei. doei. Bye bye. En we gaan door met uh, een wel heel bijzonder duo, namelijk Tanja Cros en Tommy Christian. Wel bekend natuurlijk van het programma De Beste Zangers. En we gaan luisteren naar hun versie van Barcelona. I had this perfect dream. And so I knew I'm in for you. This dream must En dat was Barcelona. Tania Cross en Tommy Christian. Even heel wat anders. Uh, een van mijn favoriete zangers zijn Paul Simon en Art Garfunkel. Maar we gaan nu luisteren naar een solonummer van Paul Simon wat in de jaren negentig wereldberoemd werd... toen hij zijn Zuid-Afrika-project had en nummers opnam... samen met Lady Smith Black Mambazo. We gaan luisteren naar de bekende hit Homeless. Silver homeless, homeless. Sleep in one of midnight lake. Homeless. Homeless. we are sleep in midnight lake. If we are homeless, we are homeless. Nice we midnight lake. If we are homeless, we are homeless homeless. We will nice sleep, we See you, yum to see you, yum. See we see Say, I am to say, I am to say, I am to say, I am to say, I am to say, Strong wind, strong wind, strong wind Many dead could be revealed Homeless, homeless, homeless, homeless Moonlight sleeping Fourth on, mid on a moon midnight Whoa. lake Homeless, homeless, homeless Moonlight sleeping on a midnight lake Homeless, homeless Moonlight sleeping on a midnight lake Somebody say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 Somebody side Somebody the father, the side of the father, the side the the Somebody sing. Somebody, sing. <laughs> hello, hello. Oh, somebody sing, somebody cry. Why, why, why? Kulu mane, kulu man, kulu mane say swear. Sing <laughs> and chant, chanda. Yo, and. kenden natuurlijk allemaal de stem. Dat was Andrea Bocelli met Machin Daguerre. Uh, daarnet draaiden we uh, Michel Sardou. Uh, maar wanneer we Frans draaien in de uitzendingen... mag Charles Navou natuurlijk niet ontbreken. Ik heb klaarstaan het nummer qui, oftewel wie... Ton corps deviendra ton maître En y faisant naître Un nouveau bien-être Un autre bonheur Je me détruis au fond de ton cœur Des caresses et des mots d'amour et couvrant d'oubli nos jours de folie qui prendra ta vie au bout de mes jours Nous vivons à vingt ans d'écart, notre amour est démesuré et j'ai le cœur au désespoir pour ces années. Car lorsque mes yeux seront clos, te contempler, aussi je lutte avec ce mot de ma pensée. Qui, sans que tu protestes, refera les gestes qui ne sont qu'à nous. Lorsque je t'embrasse, lorsque je t'enlace, qui prendra ma place autour de ton cou qui, Connaîtra tes scènes de folie soudaine ou bien de courroux qui aura la chance d'avoir ta présence souvent quand j'y pense je deviens jaloux qui Parce je t'aime, je le sais déjà, il prendra ta bouche, il prendra ta couche et m'enterrera pour la seconde fois. De, om met Willem Duits te spreken, zoetgevoiste stem van Charles Aznavour. Een uh, tweede Spaanse artieste staat voor u klaar, Malou. Ook afkomstig uit Andalusia. En zij zingt Ni un segundo, oftewel geen seconde. Tantas cosas en mi vida, no es nada ya como lo conocía, cambió la vida entera de color. Se fue la huella que dejabas con tus dedos, se fueron los altares y los credos, las reglas que inventaste con tu amor. No pienses ni un segundo en regresar el camino que te dio partir por que sentí por que sentí La luz por la ventana me vuelve a sonreír en las mañanas sin miedo a que alguien me diga que no Se fue la huella que dejaste was zangeres Malou. Het is weer tijd voor... een nummer van onze artiest... van de dag, Gerard Cox. Het is wederom een... Nederlandse vertaling van... een bekend nummer, in dit geval... een Frans nummer. De eerste nummer... van Gerard, wat vertaald was... was uit het Engels, By the Time I Get to Phoenix... wat ik zo even draaide. En nu krijgen we een vertaling van... Une Belle Histoire van Michel Fuguin. En dat... Hoe kan het ook anders, heet in het Nederlands een mooi verhaal. Luistert u naar Gerard Cox. Echt... En dan draaien we dit tot de klok van 11. En daarna hoop ik u graag weer aan... Toestel te treffen. Tot zo. Hij liep naar het noorden, eenzaam en verpaald. Zij stond net te beef te naar Den Haag. Dat werd een ontmoeting aan het randje van de weg. Het was vakantie en hartje zomer.